Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De griepepidemie wordt weer heviger. Het aantal ziektegevallen is deze week toegenomen... van 82 op de 100.000 mensen naar 114 op de 100.000... meldt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg het Nivel. Het werkelijke aantal zieken is veel hoger dan het geregistreerde aantal... omdat de meeste mensen met griep niet naar de dokter gaan. Vorige week leek de griepepidemie nog over het hoogtepunt heen. De meeste griepgevallen zijn in het zuiden en noorden van het land... In Noord-Holland en zuid holland hebben de minste mensen griep. Op Curaçao is een man opgepakt voor miljoenen fraude met de kinderopvangtoeslag. En zou betrokken zijn bij 285 onterechte aanvragen bij de Belastingdienst. De man werd zondag aangehouden op Curaçao en overgeleefd naar Nederland. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechtbank in Amsterdam. Vrouwen gaven hun persoonlijke gegevens, bankrekeningnummer en DigiD aan de man die de tegemoetkoming daarna aanvroeg. De gezinnen maakten volgens justitie waarschijnlijk geen gebruik van opvang.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 Wielrenner Frank Schlek mist de komende Tour de France. Hij is door de Luxemburgse dopingautoriteit voor één jaar geschorst... wegen een positieve dopingtest in de Tour van vorig jaar. De schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan en loopt tot met 14 juli. De ronde van Frankrijk gaat op 29 juni van start. Frank Schlek ontkent dat hij iets fout heeft gedaan. Het weer vanavond op paar buien, vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst de regen, in de middag ook kans op zon, bij een graad of 9... Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen de afrit Lochem en Deventer-Oost. 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Oude Rijn. Rij om via Arnhem. Dan de A15, Gorkum richting Nijmegen, voor knooppunt Valburg 5. A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen de afrit Arkel en knooppunt Gorkum 2. A27, Utrecht richting Breda, tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum 13. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen Heter en knooppunt Eewijk 3 kilometer. Meneer, die megaorder waar we al maanden aan werken, die is er juist gecanceld.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 Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond. Vandaag is mijn gast Fred Lammers. Hij is voormalig koninklijk huisverslaggever van Dagblad Trouw. De krant die vandaag 70 jaar bestaat. Maar er is ook bekervoetbal vandaag. Pekswolle tegen Heracles. En de verslaggever die zit te kijken is Filip Koken. Ja, en die uh, fans van uh, Pek Zwolle hier die hier aanwezig zijn... die weten niet wat ze meemaken. Dit kleine klussenclubje... Dat dreigt hier de halve finales te gaan bereiken van het bekertoernooi. Het is juist 3-1 geworden door een doelpunt van Jesper Drost. De middenvelder Herakles, de bekerfinalist van vorig jaar, heeft zoveel meer kwaliteiten... Maar ze missen zoveel kansen. Ze had al met 5-1 moeten voorstaan bij Rust. Dat gebeurde allemaal niet. Ze missen al die kansen. En als Zwolle één keer voor de goal verschijnt van de doelman van Heracles Remco past weer. Dan is het wel raak. Drie keer zelfs. 3-1 nu voor Zwolle. We hebben nog een klein half uur te spelen. En het wordt nu al heel erg lastig voor Heracles uit Almelo. Twee dingen. Meneer Lammers, goedenavond. Goedenavond. Herkent u dit geluid? Uh, nou, ik heb echt niet zeggen. erg een beetje water hoorde ik, wat stromen leek het wel. Ofzo. Of nou, het <laughs> kan ook een telex zijn, hoor. Nee, nee, geen oh. telex. U zit er dichtbij. Het oh. heeft niet met water te maken, wel ja? met de krant. Ja? Het zijn... Uh, Oh, krantenpersen, de drukpersen. Oh ja, ja. Nou ja, daar, ik dacht al wel iets aan telex. Dat was toch vroeger, die rommelde ook heel erg. Dus, uh, ja. En vroeger inderdaad, de schrijfmachines had je ook allemaal. Dat was ook een getik natuurlijk. Hè? Ja. En op een gegeven moment veranderde dat. Werd het net in een studio werd het. Hè? Want alles gebeurde in stilte toen het computertijdperk aanbrak. Ja, want u uh, bent, dat zei ik net al, koninklijk huisverslaggever geweest. Van Dagblad Trouw, u werkte daar 40 jaar. Uh, de krant uh, verschijnt uh, vandaag uh, met een hele mooie pagina. Omdat het een verjaardag viert. De 70ste verjaardag. Morgen wordt koningin Beatrix 75. En deze twee verjaardagen heeft ons ertoe gebracht om u uit te nodigen. Dat was al wat eerder bekend deze week. Maar toen was nog niet bekend dat de koningin gelijk deze week... ook maar even zou aangrijpen om haar aftreden uh, bekend te maken. Uh, ja, jeuken uw handen eigenlijk niet enorm... als u dan in zo'n week ziet wat er gebeurt. Ja, maar gelukkig ben ik nog wel erg betrokken bij uh, de media. Dus ik heb hele drukke dagen achter de rug... met radio- en televisie interviews. Want ja... Ja, uh, sinds ik betrouw weg Ik schrijf ook veel boeken. Dus ik zorg wel dat ik goed bijblijf. Mijn contacten onderhoud. Ik, mensen kan ik ook bellen. Dus dat is het hele leuke er ook van. Dat ik, want ik werd om tien over vijf gebeld. Het was net bekend. En een uh, uh, taxi stond er gereed of ik naar uh, uh, RTL wilde komen. Dus voor het en aanzien zijn je er lekker bij betrokken. En dat is wel heerlijk hoor. U gaat helemaal glimmen ervan ja, hè? Nou ja, het is toch wel heerlijk dat je niet achter de granium zit. Dat, is, dat, dat lijkt me iets vreselijks. Ja. Ja, maar maar, ja. maar uh, die vraag is natuurlijk uh, aan iedereen deze week gesteld. Maar omdat u geloof ik wel 75 boeken over het Koningshuis heeft geschreven... en zo lang over het Koningshuis ook voor de krant heeft geschreven. Uh, had u het verwacht? Wat dacht u toen u hoorde dat er een, uh, zeg maar een aankondiging zou komen? Nou, van de toen dacht ik wel, het zou wel daarmee te maken hebben. Maar ik had niet verwacht dat ze zou aftreden. Want het is een functie, je kan tot je dood doorgaan. Dus je kijkt, Elisabeth in Engeland 86 en de koning van België is 78. Nou, in Spanje en Noorwegen ook, leeftijdgenoten van Beatrix. Dus ja, en ze heeft er enorm veel rol in. En, uh, dus ja, en Alexander is dat niet te drammen. Dus, uh, dus, maar ja, toen je hoorde dat ze een toespraak houden, dat is heel bijzonder. Ze kan zendtijd aanvragen met heel bijzondere zaken. Dus ja, toen dacht ik wel, het zal hiermee te maken Maken ja, er is nog een bijzonderheid. Er is namelijk gescoord bij Pek Zwolle, Heracles, Filip Koken. Ja, het dreigt een echte bekerkraker te worden. Het is weer heel spannend wat Everton heeft tegengescoord. Het is 3-2 nog altijd in het voordeel van Zwolle. Maar met nog 25 minuten te gaan wordt het hier dus nog echt spannend. Ja, Fred Lammers dus de gast in twee dingen. Uh, we praten over zijn krant, die vandaag 70 jaar is geworden. En we praten natuurlijk ook over koningin Beatrix, die morgen 75 wordt. En deze week dus inderdaad bekend maakte dat ze ermee op gaat houden. Want de media pakte groot uit. U zei het al, de taxi stond ronkend voor uw deur om u weer naar een uh, tv-studio ja, te brengen. En daar van de ene plek naar de andere. Dus, uh, dus, ja. dus laten we even luisteren naar hoe dat klonk. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Het kon bijna niemand zijn ontgaan, deze toespraak van de koningin. En hoe is dat bij Paleishuis den Bos in Den Haag? Daar staat Lidwien Gevers. Zo te zien, is het druk bij jou? Ja, het was net heel gezellig druk hier, maar het begint nu te regenen. Dus het neemt ook meteen af. Wel heel veel pers hier. In Amsterdam, op de Dam. Uh, Edwin van den Berg, ja, hoe is het bij jou? Hoe wordt daar gereageerd? Reageert er überhaupt iemand? Iedereen heeft het nieuws natuurlijk al lang gehoord. Onze verslaggever die is, als het goed is, Matthijs, bij het Woonpaleis van de koningin... Komen er mensen naar dat paleis toe? Ja, uh, niet heel veel. De bloemen heb ik nog niet gezien. Ja, Fred Lammers, hoe heeft u hiernaar gekeken en geluisterd? Nou, ik heb, dus, uh, ik heb die uitzending heb ik niet veel gezien... omdat ik dus in Hilversum was. Maar later op de avond, dat ging u door. Nou, met name ik, dacht ik... dit zijn wel de droeve kanten van het verslaggeversvak. Als je de droevige kanten van het verslaggeversvak... zoals als je op de Dam moet gaan staan in de regen. En uiteraard, ja, er gebeurt niets. Je hoeft niet te verwachten dat Alexander op die avond... even komt kijken naar het paleis waar hij zal uh, aantreden. Maar wat he? vindt u dan van uw collega's? Ik bedoel, wat is, is dit dan de journalistiek waar u op zit te wachten op Oh moment? ja, dit was een klein onderdeeltje ervan maar is het is natuurlijk heel breed aangepakt, ook in de kranten. Maar ja, het is een, natuurlijk een historisch gebeuren. En je moet ook denken, veel mensen hebben het nooit meegemaakt. Hè? 33 jaar, dus die mensen die opgegroeid zijn. En ja, het, het gebeurt maar. Als je dus gelukkig een paar keer in een mensenleven. Dus het is best, historisch is het zeer interessant. Toch? Een nieuw tijdperk, toch? Een nieuwe staatshoofd. Dus dat het terecht veel aandacht naar wordt geschonken. Ja, en, en is dat dan, want u, u gaat al wat jaartjes mee. Uh, is dat dan weer heel anders dan toen u bijvoorbeeld... ik noem maar nog een, een hoogtepunt uit uw periode... Toen uh, Beatrix in 1980 de troon overnam... Ja, nou het is allemaal, ja, er zijn toch veel overeenkomsten. Want Juliane kondigde ook op een avond aan. En toen, en toen, toen zat er ook al aan te komen. Ze dus waren de krant, uiteraard, de krant hebben allemaal verhalen toch wel klaar. van dergelijke figuur. Ook bijvoorbeeld als er een aanslag wordt gepleegd, dan moet je ook een verhaal hebben. Dus dat kan er meteen in, maar het moet geactualiseerd worden. Dus het is echt journalistiek is het ontzettend leuk natuurlijk. Je werkt heel erg maar samen. Maar de hype is hetzelfde het, het, toen en nu? De hype is toch hetzelfde eigenlijk. Alleen nu zijn er meer media, zijn er nog. Hè. Dus dat speelt wel. Hè. Want je ziet hè, toen op televisie en op radiogebied. Het is veel uitgebreider. Iedereen draagt zijn steentje bij. eigenlijk. Dus er zijn er nog meer mensen bij betrokken. En, en ja, het, het, het wordt veel sneller verspreid ook allemaal. Dus dat merk je. Maar de grote lijnen, die herken je toch heel erg. Ja, Want even naar uw krant. Hè, van, uh, de krant van dinsdag. de Day After. Hier zien we een uh, koningin Beatrix. Ik denk vlak voor of vlak na haar tv-toespraak. En er staat bij, Beatrix kiest perfect moment... Wat vindt u van de krant, van uw krant? Nou, ik vond het heel, ja, heel, het, is heel, het is echt trouw eigen. Een vrij mooie foto op de vorm, en vrij rustig. Heel veel kranten die hadden een hele paag, een hele grote... Hè, dus dat, uh, maar het is een mooie foto, en het is een foto die slaat duidelijk op het onderwerp. Hè, dus dat, uh, ja. Dus, uh, ja, ik vind het wel heel keurig. Maar er zijn andere kranten die, ja, die veel, nog veel groter hebben uitgepakt. Hè, dus ja, telegraaf bijvoorbeeld, dat, uh, maar, voorbeeld, maar maar, ja, dat zijn En die, van die ging vandaag bent. nog weer, verder eigenlijk nog weer. Het dat, was uh, dat ook heel opmerkelijk dat de kranten ontzettend snel waren uitverkocht, hoor. Dat was ik vandaag ook weer. Want dus, uh, ik ging een paar kranten halen, dus mooi was ik best wel vroeg erbij. Ik heb ze bij elkaar gekregen. Het is wel handig om in je archief te hebben. Maar het kostte toch wel veel moeite, kostte dat hoor. Ja, dat, dat kan uh, ja, me voorstellen. Ja, want dat dus zijn toch dagen dat mensen nog een krant gaan kopen. Daarom, en dat willen ze toch wel waren. Toch Dat onderstreept het toch ook weer dat het toch ja, de massa toch ook wel erkent als een historisch belangrijk moment. Ja. Laten we nog even naar een ander historisch moment gaan. Uh, want uw krant, Dag Patrouw, vandaag, een dag later, bestaat inderdaad 70 ja. jaar. Ik zei het al. Uh, dat zien we ook op de voorpagina van de krant van vandaag. Uh, het woord dat bleef hangen was trouw. Uh, even in een korte tijd, tijdsbestek. Waar gaat dit verhaal over, van de hoofdredacteur? Nou, dat is echt meer een beschouwend artikel. Dus he, wat er aan vooraf is gegaan wijst uh, uh, nog wijst op de geschiedenis van trouw. De, de ontstaansgeschiedenis, vind je. En dat is natuurlijk, ja, dat is een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Is dat he, toch dat uh, in de oorlog ontstaan als verzetsblad en toen de mensen in het geheim die lazen dat. En ik weet, mijn ouders hoorden later die verhalen. Die kregen ook ondergrondse trouwen. Het werd er meteen naar lezing werd het dan verbrand eigenlijk, want het was gevaarlijk... om het in huis te hebben. Hè? Ja, u dat, heeft er eentje meegenomen... of een aantal. Ik heb een paar kranten... ja, die heb ik ja later Laat ik er een eentje van... bijhouden. Dit is uh, de krant... bijvoorbeeld Trouw. Het is eigenlijk meer een stencil, hè? was ja, het echt. Nou ja, het werd, blaadje, één Het was geen drukkerij. Het werd ook op verschillende plekken... werd het in, uh, in uh, Nederland... Uh, vervaardigd. Want ik heb later voor de krant... heb ik nog eens proberen te onderzoeken hoe de trouwkop... dat was een heel goed idee, hoe die was ontstaan. En die, was, die verschilde soms in bepaalde delen van Nederland. Er werd wel... Via een couriers werd het nieuws doorgegeven, maar uh, en dan werd het echt gestanceld en zo werd het verspreid dan. Hè? En de ja. een had goede stencil is en de andere niet. Nee, nou deze is, uh, er staat er boven, dagelijkse trouweditie. Nieuwsuitgaven Amsterdam en omstreken 3 mei 1945. En dan staat er, Berlijn is gevallen. De rode vlag wappert op Hitlers kanselarij. Ja, dat was dus al uh, ja, plak voor de bevrijding. Hè. Maar het eerste nummer van Trouw is wel grappig. Dat verscheen dus in 1943 bij de geboorte van Prinses Magritte. En dat heette niet Trouw, maar de Oranjebode. En toen Trouw 40 jaar bestond. Nou, toen uh, heb ik een interview met Prinses Magritte gehad. Omdat zij natuurlijk best nauw bij die basis was betrokken in elk geval. Dus dat was wel leuk, was dat eigenlijk. Maar goed, dat, uh, deze, ja. deze achtergrond. Ja. Hè, zeg maar als verzetskrant, hmm. uiteindelijk een gewone, volwaardige kwaliteitskrant geworden. Uh, als we het uh, over vandaag de dag hebben. Maar, hoe heeft dat doorgewerkt op de redactie van trouw? U heeft daar 40 jaar gewerkt. Ja, ik kwam er in 1959. Toen was er dus natuurlijk was dat het een en ander veranderd. Maar het was toch nog echt een anti-revolutionair blad was het. Ja, de Slot, was, ja, was ja, en de, de ARP was inderdaad. En Bruins dat was de hoofdredacteur, die zat ook in de Tweede Kamer. En ja, het was echt, als je. Nou, ik toch echt wel, ja, een. een, een een heel super degelijk blad was het toch. Echt. Een partijkrantje? Een partijkrant. Ja, want bruinslot Slot kon daar zijn meningen naar voren brengen eigenlijk. En, dat, en het ging ook echt wel wel, wel, ja, wel grappig toe. Als je voor... En de, ja, ik was daar leerlingsjournalist geworden. nou die, die, Dat betekende niets natuurlijk voor die man. Maar opnieuw een jaar, dan moest die, ja, was er een, een nieuwjaarsbijeenkomst. En er stond uh, Bruins Slot en de directeur, de heer de Ruig, die stonden opgesteld. En dan moest iedereen langzaam een handje geven. Nou ja, hij kende natuurlijk mij geneens. Maar het is heel grappig. En dan stond bij de deur, stond de secretaresse van de van de directeur, Hans Noordstar, die stond er met een doos bonbons en een doos sigaren. En dan mocht je kiezen een bonbon of een sigaar. Nou ja, dat typeert... het is wel komisch... Dat de kneuterigheid toch in het begin namen? eigenlijk. Ik nou een bonbon, hoor. Ja, ja, rookt ja er niet. Ik rookte niet, nee, nee. En ik was, ik was net twintig, dus uh, ja. Maar, maar goed, toch het, het feit, hè? u zegt de kneuterigheid, de stijfheid, de ARP... Hè? het was een beetje een partijkrantje... Maar, maar gewoon het feit dat het door toch het verzet is opgericht. Merkte u, u dat op de redactie nog daarna? Dat, dat speelde toch, dat kwam toch steeds wel naar voren. En dat maar hoe die, dan? En die achtergrond, nou ja, bijvoorbeeld bij de, 4 mei of zo... als er weer de doden denken, werden Er werden ook weer verhalen, verhalen gepubliceerd. En veel mensen leefden natuurlijk nog die het wel overleefd hadden. Dus ze werden geïnterviewd en ja, je wist toch als je kwam werken... die achtergrond en ja, nou je kon bij een slechtere krant werken... Het was toch wel een boeiende achtergrond. Dat mensen idealisten toch. Die krant hadden gesticht eigenlijk. En ja, veel mensen hebben waren gekomen. Nee? Dus uh, dat was het, Duitsers, het was echt uh, ja, een verzet tegen de Duitsers. Dus als je werd gearresteerd met, met dat krantje dat je aan het verspreiden was. en Vooral als je erin schreef. Nou, dan was je leven ten einde. Ja, ja laten we even luisteren naar Ben van Kaam. Want uh, die kent u ook nog wel. Die is ja, een van nou, de oud-gedienden. Ja, ja. Touwredacteur van kort na de oorlog. Hij vertelt over het begin van die verzetskrant. En ook over uh, de mensen die omkwamen. Er zijn bij elkaar zo'n 120 mensen van trouw eh, omgekomen bij eh, de verspreiding eh, van het blad. Al vlak voor Dolle Dinsdag toen eh, heeft men 23 mensen die allemaal betrokken waren bij de trouwgroep eh, veroordeeld onder de verspreiding van wat de Duitsers noemden een ophitsend geschrift. En die zijn eh, gefuseerd. Dat is een zeer dramatisch moment geweest in de geschiedenis van trouw wat zeker zo in het bewustzijn van de huidige trouwe redacteuren leeft nog steeds de herinnering aan wat er overgeleverd is aan deze ontstaansgeschiedenis. Ja, Ben van was dat hij, hij, hij bevestigt eigenlijk wat u zegt, hè? dat je daar als redacteur wel altijd van bewust was. Ja, dan ben je st steeds met je neus weer opgeduwd. Hè? Ik zei rond de, de 5 mei en de 4 mei, maar ja, er leefden nog veel mensen, dus die werden ook geïnterviewd en zo. En dat kwam toch steeds kwam naar voren, je achtergrond. En later werd dat wat minder. En ja, toen heb ik inderdaad meegemaakt hoe trouw dan eigenlijk totaal veranderde toch. Hè? Geen AR-blad meer werd, maar zeer breed werd. Hè? En dat, uh, ja. Vond u dat een goede ontwikkeling hele, in de tijd? Een hele goede ontwikkeling. Ja, want ja, op een gegeven moment was het toch een beetje, het kon eigenlijk niet meer. Denk ja, ik, en die, die bruidsrot. Nee, nee, nee. En die ging toch al, gauw ging die ook al weg. En de, ja. Maar het was toch zo, ja. Dat, uh ik heb wel die hele ontwikkeling eigenlijk meegemaakt. En dat was dat, dat de kom. Dat was bijvoorbeeld de, de zondagssport. Dat kon bijvoorbeeld ook niet. En toen waren de Olympische Spelen. Sjoukje Dijkster was toen bekend. En die haalde dan een gouden medaille. En dan mocht niet in de krant staan. Ze heeft gisteren. Dan werd er gezet. In het weekend heeft ze de gouden medaille gehaald. Want je mocht niet sporten op zondag? Nee, nee. Want anders waren er hele abonnees die bedankten. Nou, die waren, en de, zulke dingen moest je rekening mee houden. Hè? Ja, en de, ach, de redacteur die dacht er al heel anders over. Op het algemeen. Maar ja. Toch die ontwikkeling is best heel boeiend geweest. Hoor. Ja, dat, en, uh, ja, en u was blij dat het die andere kant op ging, uiteindelijk? Dat heel, ja, dat. Uh, ja, dat, uh, ja, dat dat was heel boeiend. Was dat, ja. Ja. Ik praat vandaag in twee dingen met Fred Lammers. Hij is uh, gepensioneerd inmiddels. Koninklijk huisverslaggever geweest. Bij Dagblad Trouw. En uh, we spreken vandaag over zijn krant. Die 70 uh, is geworden. En we spreken natuurlijk ook over het uh, Koninklijk Huis. Morgen dan viert Beatrix haar 75ste verjaardag. In de week natuurlijk dat ze haar aftreden heeft aangekondigd. Uh, we gaan eens dus even kijken of er voetbal is. En dat is er ook nog steeds. Pek Zwolle Heer en net was het 3-2 geworden. Filip, hoe uh, staat het er nu voor? Ja, dat is het nog steeds, 3-2. Maar het is wel een uh, boeiende wedstrijd hoor. Herakles is de ploeg die eigenlijk op grond van kwaliteit door zou moeten gaan. En die creëren de ene kans na de andere. Maar ze slagen er maar niet in om uh, voorbij de keeper Diederik Boer van Zwolle te komen. Diederik Boer heeft al een reddetje of drie verricht van importantie in deze tweede helft. Op schoten van Gaurier, van Everton en ook van invaller Voorjicevic. Want Peter Bosch, de trainer van Herakles, heeft er een verdediger uitgehaald. Heeft er een middenvelder ingegooid. Schamp, Davidson is eruit. En dus uh, speelt Herakles echt alles of niets. En dat geeft dus ook weer kansen aan uh, Zwolle om te gaan counteren. Dat doen ze ook naar lust. Het team uh, dat het vooral van werklust en van teamgeest moet hebben, Zwolle, staat nog altijd voor. Het is 3-2. We hebben nog zo'n minuut of 14 te gaan. En als Zwolle kan stand houden, dan staat het dus samen met AZ en PSV of Feyenoord en Vitesse of Ajax, want die spelen morgen nog tegen elkaar. Dan staat dus Zwolle ook in de halve finale en het zou een unicum zijn voor deze club. Dat is in de laatste wat is het, 36 jaar niet meer voorgekomen. Zwolle dus nog altijd op voorsprong, hier met 3-2. Ja, Fred Lammers, u had misschien ook wel sportverslaggever kunnen worden, maar dat deed u niet, want u ja, werd nee, dat, verslaggever koninklijke zaken. Uh, waarom was dat eigenlijk? Ik bedoel, u woont geloof ik wel heel dicht bij ja. Soestdijk. Nou, ja. Het deur het, het, het, het Koninkruis is zo'n 25% van mijn werkzaamheden. Het was mijn pakje anders dan wat gebeurde eigenlijk. En ik ben altijd heel erg in geschiedenis geïnteresseerd geweest. Als, als jong kind en ik moesten altijd waar gebeurde verhalen zijn. En door die geschiedenis, ja, die, die, die figuren die lopen als een rode draad door de geschiedenis. Er is ook veel van te achterhalen. Dus dat verklaart mijn belangstelling voor het Koningshuis. Want ik zei altijd, ja, al schrijf ik ook veel boeken erover. Ik ben geen oranje bovenfiguur. Hè? Ik ben er wel kritisch op. Ja. Dus dat, uh, ja. Ach, dat hebben ze ook wel gewaardeerd ook. Soms ze Ja, soms maar wat maar, aan maar toch even terug want u, ja, u, u, ja. U, u praat ook heel veel hè eigenlijk. Ja, ik bedoel dat, dat niet, uh, ja, niet. Ja, ja. Maar ik zit opeens <laughs> te denken: er is misschien wel een radioreporter aan u verloren gegaan in die periode. Oh, wie weet, hè? Wie weet. Nee, <laughs> ja, daarom hou ik u even ja. uh, uh, stil. Want ik wil nog even daarbij blijven staan. Want u, ik zei al: u, woonde, uh, uh, of u woont daar nu nog in uw ja, ouderlijk ja. huis in Baarn. Bijna in de achtertuin van Paleis Soesdijk. Ik bedoel, kwam u er wel eens in die tijd, toen u nog jong was? Nou, mijn eerste keer dat ik op Soesdijk kwam was in 1945. Toen werd het net de terugkeer van de prinselijk gezin. En toen werden de leerlingen. Uit, de... uit Engeland. Was dat. Uit uh, ja, Canada eigenlijk ja. was het dus, ja. Uh, en toen werden de leerlingen van de lagere scholen... de eerste twee klassen werden uitgenodigd voor een groot kinderfeest. Nou, en dat was heel leuk. We kregen daar een ja, Limanaan, en er was een goochelaar. En ja, de prinsesjes waren er ook. Nou, ja, dat ja de prinsesjes zo, waren dat, er ook. Dat, dat zei we niet zoveel eigenlijk, nee. Dat, dat je hoort. Dus, <laughs> Waarom gegeven... niet dan? Hmm? Waarom niet zo vaak? Weet nou, nou, ja, het niet dat je als kleinkind nou, bij nou, de prinses in hoorde, de tuin bent? Waar, er waren allemaal kinderen waren er. En ja, in sprookjesboek had je wel van prinsesjes horen. Maar ja, dus, maar het was een hele vreselijke drukte. Dus mijn herinnering was die dingen goochelaar en alles, dat vond ik heel leuk. en Er werd een ponywagen toen aangeboden. Nou, weet ik nog toen, die reed daar rond en toen zagen we er iets van eigenlijk, maar de, de, ik heb er nooit zo erg druk om gemaakt. Maar later was er wel bijvoorbeeld, was er met in het dagen toen, Julian de koningin was, toen moesten we ook wel naar Soesdijk. En toen was er een ballonoplating, was er. Nou ja, toen heb ik ze op de bordes niet staan, maar Wilhelmina was er ook bij. Daar heb ik helemaal niet op gelet. Later vond ik dat wel jammer. Ik denk, nou, ik had dat wel willen zien eigenlijk. Maar, he, maar was dat toch maar, niet, werd daar toch niet een kiem gelegd voor later dat werk bij trouw als no, we Koning, het eh, zoek dus aan op he, dus mijn historisch interesse en het schrijven, want oh bijvoorbeeld uh, ik was een jaar of negen. En is een jaar of negen, een jaar of tien, dan schreef ik met kerst ik altijd een verhaal, en dat las ik op eerste kerstavond, las ik dat voor. En ik heb twee jaar lang heb ik een blaadje uitgegeven, dat handgeschreven in vijf exemplaren, en mijn grootmoeder die was de abonnee van vijf cent kostte dat, en nog een paar mensen, en mijn moeder die moest de tekeningen maken, maar ja, je kon het niet, het We hadden geen stencilmachine, dus ze moest het in vijf wou doen, en dat lukte soms niet zo erg, en dan schreef ik in het volgende nummer, ja, wegens technische omstandigheden verschijnt, dit, het, het, het verschijnt het vorige nummer iets later, hè. en dat heb ik twee jaar volgehouden. Ik heb nog wat voor die dingen. Het is natuurlijk best grappig. Nee, Dat schrijven, dat zat echt bij mij. Dat, dat was, dat zat ja, dus dat erg. was de boventoon en het had ja. net zo goed toch misschien sportverslaggever kunnen worden. Nou ja, op sport ben ik nooit zo erg geïnteresseerd. Dus ik denk dat, dat, dat ik dat niet was geworden eigenlijk. Maar het eerste, toen was heel grappig, ik werd leerling tijdens mijn diensttijd, toen ben ik bij de, de Leidse onderwijsinstelling al een cursus gaan volgen, want je had nog geen school voor de journalistiek. En met je leerling werd je dan voor drie jaar en nou soms stuurde zo'n leerling na een half jaar al naar huis. Maar uh, ja, dus dat ben ben ik toen, geweest. En toen was ik een paar maanden verslaggever daar en toen werd Juliana, werd 50 en er was gewoon een bloemedeverlee was ze. Maar omdat ze 50 werd, was er s'avonds nog iets extra's, was er een tap toe van alle militaire korpsen. Nou, De toenmalige verslaggever het Koninklijk Huis die dacht, dan nou, moet ik weer naar Soesdijk toe, daar had je geen zin in. Ach, Er was een jonge verslaggever, dat klikt het wel mee. Wil jij dat doen? Dus toen hebben ik daar een, een fikse twee kolommen van gemaakt. Dat was mijn eerste verhaal over het Koninklijk Huis. Dus het ja. was wel grappig. Ja. En er kwamen er nog heel veel meer. Er ligt er hier van allerlei materiaal wat u mee heeft uh, genomen. Uh, ik, ik haal er even één dingetje uit, want dat is misschien wel de meest opvallende. Ik zie u hier, want als je inderdaad uh, zo vaak erover schrijft en zoveel over, sch uh, over het Koninklijk Huis schrijft, dan heb je op een gegeven moment denk ik ook een, een band met de leden van het Koninklijk Huis, ja, of niet? Ja, zo werkt het. Nou ja, uh, want uh, dat ging er ging wel een tijd overheen, maar ze zagen wel dat ik wel, wel eerlijk erover schreef. Het was, was kritisch, maar dat wel... En toen op een gegeven moment, dan, toen kreeg ik we ook wel gesprekken met hen. En dan is zo bijvoorbeeld een verzoek om interviews. Nou, was als de NRC en Trouw en de Volksland hebben een verzoek om een interview. Nou, als de, de volkshandgevers, de NRC en Trouw zijn dan boos. Maar ze zagen een boeken schrijven. Dat zagen ze als een eigen medium. Want ze zeggen, nou kijk, dan nou kan iedereen uitplukken. Dus zo werkte ik dat ik dus voor die boeken... makkelijk interviews met ze kreeg. Toen heb ik ook een, een met Bernhard een, een boek gemaakt... in gesprek met de Prins Bernhard. heb ik hem totaal zo'n 14 uur voor geïnterviewd. En uiteindelijk het einde, toen gingen we, daar slaat die foto op... Toen ja, want wat zien we hier? We ja, zien hier. Nou, hier, Hij opent een taartendoos. Ik had de, de, een dummy van het boek had ik in een taart laten bakken. En ik, maar ik denk, ja, dat is ook heel... Dat Aansnijden, dan zou die dummy tevoorschijn komen. Maar ik denk, ja, dat is ook heel uh, gek natuurlijk. Dat is geen echte taart. Dus ik had, Precies één derde taarten. Dat was de echte taart. Ik had wel echt goed dat denk die niet de verkeerde aan zou slaan. Nou, en hier bied ik dan die taart aan. En uh, ja, dus dat, uh, en dat ging gelukkig helemaal goed. Hij sneed hem aan, toen liet hij gebakt komen en mijn vrouw was er ook bij. Dat was een heel gezellig uh, bijeenkomst. Ja. ja, maar gezellig bijeenkomst. Ik bedoel, u, u moet ook journalist blijven, dus u, u zei net al dat ik heb ook als kritische dingen. Waar waren ze niet zo blij mee, wat u schreef? Oh, nou, ik schreef, dus oh, oh, oh, gebeurde we, eh, op een je voelde toch, als je schreef, dan voelde je soms... op mijn schouders meekijken. En ik zeg, nou, ik ben, ik ben geen Public Relations-figuur van de Oranjes. Dus ik schreef... De wel, RVD heeft het dan over waarschijnlijk, of niet? De Rijksvoorlichtingsdienst. Nou ja, die kregen nou ja, kreeg ook soms. Als er iets in zinde, dan belde de secretaresse van Bernhard belde zelf. Ja, noemt ja. u dus een voorbeeld dan? Nou... Ik had één keer had ik een verhaal, Dat was het trouwens de aanleiding voor het boek. Nou, toen had ik een vraag geschreven over Bernard en zijn moeder, prinses Armkaats. Nou, nu zou je zeggen, een latrelatie leefde met een kolonel Panschev. Nou, en dat had, daar had ik iets over geschreven. En toen belde de volgende dag belde een, uh, een verzetsman, zeker meneer Scheepstra, die erg bevriend was met Bernard. En die zei, het weer, ja, u schreef dat gisteren, maar de prins vond dat klopte toch niet helemaal. Toen zei ik, oh, kon je dat niet zelf vertellen? Ja, Laat hem je erom lachen. Als je, oh, je oh, oh, zou het wel leuk vinden om met hem te praten. Ik zeg, oh, dat is nooit de weg. Nou, en, en toen s'avonds nog, nou, toen Soesdijk, uh, de prins voor aan de lijn, dacht meneer Lammers: Ja, ik hoor dat u graag een gesprek met mij zou willen hebben. Ik zeg: Ja, dat lijkt me best wel aardig. Nou, zullen we dan meteen wat afspreken? Nou, ik kwam met Soesdijk. Nou, ik had een, een twee uur gesprek, even over die armkaart en die Pansiulitschef, maar gauw over allerlei andere dingen. Ja, en in mijn hoofd draaide een bandrecordertje mee natuurlijk, dus thuis heb ik dat meteen aan opgetekend. Zat hij nou zo, het was wel leuk, over veertien dagen kom je maar weer. Nou, toen ging ik elke vrijdag om twee uur daarheen en, ja, en toen op een gegeven moment, en toen ging ik wel dingen opschrijven. Toen zei ik, nou, daar kan wel een leuk boek van worden gemaakt. Ja, ja, dus nou werkt hij maar eens wat uit. En ik had dat al uitgewerkt, nou, stuur ik toe. Toen werd ik op een middag gebeld door zijn secretaresse. Ja, meneer Lammers, kunt u vanavond om half acht naar Soesdijk komen? Er is wel wat aan de hand. Nou, ik naar Soesdijk, is een glaasje sherry werd er geschonken. Nou, en toen, uh, ja, zegt ze: Ja, ja, de prins had het niet aan de RVD verteld dat we met een boek bezig zijn. En die zijn nu heel woedend, want die zeggen: Ja, we hadden over Lokket had dat hij ook allemaal dingen aan vertelt. En zeggen: Ja, dat komt allemaal op Beatrix neer, want er wordt van alles bijgehaald. Ja, ik had ook al de krantenkoppen gezien, journalistiek. Dat is prachtig, natuurlijk. Maar ja, en, uh, nou, toen was de inleiding geweest. En Prins Bernard was toen in leg. Nou, en toen, uh, toen was ik even. Toen belde hij uitleg. Ja, ja, meneer Lammers, je hebt al gehoord van dat gedander met de RVD. jij ja, kan het ook niet helpen. Nou, en toen? Ja. Hoe stap... nou, ja, Is het in toen, het boek terechtgekomen? Nou, toen, toen, toen het ja, we moeten... ik zeg, nou, ja, dan moet het uitgesteld worden. Ik zeg, ja, dan moet het in de ijskast. Nou, als u me wel uw mond aanhoudt. Ja, ja, ik zal zwijgen als het graf. Toen was een paar jaar later, toen had hij zo'n feest. Elk jaar had hij dat, om, om de vijf jaar. En uh, nou, toen uh, als Jaap van Meeker had toen een interview met hem. Toen dacht ik, nou gunst, oh dat klopt helemaal. Dan gaat hij dat natuurlijk ja. vertellen. Maar dat liep allemaal goed af. En toen bij dat feest, dan kwam Bennett om me toe. Heb ik niet goed mijn bek gehouden, zei hij toen. En, uh, ja. en, toen, en wat, maar, wat, was, wat heeft maar, hij niet, was maar, maar, wat was, ik, ik wil wel even weten wat hij nou had gezegd. Oh, dat is van alles en nog wat. Ik heb dingen dat laten. Toen heb, op een gegeven moment heb ik dat boek weer op de rails gezet. En uiteindelijk is daar in dat boek, in gesprek met Miss Bennet, is dat toen verwerkt. Toen is dat boek en wat was het scheden. mooiste nieuwsfeit daaruit dan? Nou ja, maar met, met name was dat dus dat hij over... Lokke, gaf al toe dat hij een scheve schaats had gereden. Ja, ja, dat, ja. En dat wilde men toen niet uh, nee, bekend precies, dat hebben. Was ja, voor ja. Het u ja. kreeg ja. ook wel eens een kerstkaart van hem, toch? Ik kreeg ook een kerstkaart van hem. Soms kreeg ik hem niet. Als ik iets had geschreven wat hen niet zinde... dan kreeg ik geen kerstkaart. Ja. Hè? En, en nog even over koningin Beatrix. Want we hebben nog maar drie minuten, die tijd is al op. Koningin Beatrix, wat voor een band had u met haar... Toch een andere band. Ze hebben ze toch veel meer afstandelijk. Wat, wat op Suus gebeurde in de tijden van Julian en Bernard. Dat ze echt de, nou ook een nauwe connectie met een journalist aan gingen... Dat gebeurde bij Beatrix niet. Maar ja, ik heb er vaak ontmoet. En ook wel in een kleine kring. Toch wel gesproken. Ik, ja, ik kende er wel heel goed. Maar zijn. ze was ook een keer boos op u, hè? Ja, nou, oh, dat is een heel verhaal apart. Ik had een boek geschreven. En ja, er werden, de krenten werden eruit gehaald. En ja, en de krenten die eruit zijn, zijn natuurlijk de meest uh, uh, schokkende dingen. Schokkende. En er stond in dat ze heel streng was voor het uh, voor personeel. Die soms huilend uit de kwamen, kwamen En ook dat die jongens koninendag niks aanvonden. Nou, dat had ik uit heel Heel betrouwbare bron. Nou, de Oranje Oranjevereniging Boos en Beters. Ja, dus was ze heel boos was ze toen. Nou, en toen was ze in Griekenland. En toen had ze, stak ze twee duimen op. Had ze, want ik was niet meegegaan, het was een reisje dat niet zo bijzonder was. En toen twee duimen op, niet dat ze goed was geweest, maar dat ik met mijn duim had gezogen, toen heb ik haar een brief geschreven. Toen zei ik, nou, het boek het ligt bij uw bureau. Ik heb dat lang toegestuurd. Ik zou het toch maar eens gaan lezen, ziet u er toch wel goed van afkomt. Toen kreeg ik kort daarna van de secretaris een brief. A de heeft het inderdaad gelezen. Ze waardeert het toch heel erg dat u haar niet weg hebt willen schrijven. Nou, ja, zoiets. En toen, we, en, toen en toen was zo, het weer goed met de koningin. Toen was het weer goed. En toen werd ik niet zo lang daarna op een privéfeestje van eruit genodigd. Nou, privéfeestje, ja, dat ja, is toch ja. wel bijzonder, maar, of niet? Maar een paar, er een paar en wat zei ze dan tegen u? Een paar journalisten werden eruit uitgenodigd uit personeel. Niet als krant, maar gewoon. Dus, en dat was best wel spannend. Eerder had ik er ontmoet uh, een goede maand tevoren bij een staatsbroek in Egypte. En de ene keer wordt je, word je, word, word je voorgesteld en de andere keer officieel en dan maar niet. En daar ging het heel officieel toe. En er stond echt een, iemand bij de deur, die riep mijn nama. Af. Nou, en toen, en de, de ander stond nog te kijken hoe dat af zou lopen. En ze dus, wist dat erop gelet werd. En die kwam naar me toe, pas van het matje waar ze stond. Dacht, meneer Lamers, leuk dat u er bent. Daarmee demonstrerend dat er geen ruzie meer was. Nee, goed. Ja, de tijd is op. Ik had nog zoveel dingen. Ja. Ja. Ja, gaat niet meer. Nee, nou, <laughs> Beter is dat er niets wordt gezegd. Hè? Nee, dat vind ik ook goed. Het is bijna half negen. Dat was het. Twee dingen voor vandaag. Vandaag met Fred Lammers. We spraken over zijn dagblad Trouw, die 70 jaar is geworden vandaag. En natuurlijk ook over koningin Beatrix. Want morgen 75 jaar. Dit, deze week nou weten we allemaal wat er is gebeurd. Ze heeft haar aftreden aangekondigd. En uh, ja, nog veel meer aanleidingen om uh, over het koninklijk huis te praten. Zodoende. Mag ik u danken. Pakt u ja, alle spullen goed, weer in. Zijn, druk aan inpakken. Alles weer mee naar huis, in de kast. Zometeen op deze zender, integraal de bekerwedstrijd psv Feyenoord. Dat onder andere in NOS Langs de Lijn zometeen. Maar eerst natuurlijk het nieuws van half negen. Er is geen nieuws van half negen. Goed, dan gaan we gelijk door naar Henry Schutt. Langs de Lijn, met Henry Schut. Goedenavond, eens kijken of wij dan nieuws kunnen maken. Ik denk dat dat lukt, zeker sportnieuws. Want de vraag is vanavond: wie voegen zich bij AZ als halve finalisten in de KNVB-beker? Vanavond en morgen komt het complete antwoord daarop straks. Vrijwel helemaal live: PSV Feyenoord en nu nog de slotfase van Pax Wolle tegen Herakles-Almelo-Filip Koken. We hebben nog zo'n 1 minuut en nog 20 seconden te spelen in de reguliere speeltijd. Ik denk daarna nog zo'n 3 minuten aan blessuretijd en de sensatie. Ja, ja, hij is bijna aanstaande. Want Zwolle leidt met 3 tegen 2 in een erg spannende wedstrijd. Nu nog een kopkans daar voor Everton. Maar die kopt net naast. Nog precies een minuut te gaan in een wedstrijd waarin... Uh, het spel heel erg open is. Er is uh, vanaf de eerste minuut gespeeld op de overwinning. Geen voorzichtigheid, geen saaiheid in deze wedstrijd. Voor overigens bijna een half leeg stadion. Dat is dan wel weer jammer. Maar uh, Heracles was veel sterker in de eerste helft. Had vijf goals moeten maken voor rust. Alleen Gaurier, de rechter vleugelverdediger, of de rechter spits, die had al sowieso drie goals moeten maken voor rust en twee na rust. En hij miste iedere keer als hij verscheen voor de doelman Diederik Boer van Zwolle. En als Zwolle verscheen voor Pasveer, dan was het ook meteen raak. Zwolle heeft uiterst effectief gespeeld tot nu toe. Terwijl we nog 20 seconden hebben te spelen. En Herakles probeert nu te drukken op de goal. Ik geef u de doelpuntenmakers even voor zover hij het niet gevolgd heeft. Wijnofiets al in de tiende minuut. Randje buitenspel. Het was het net niet. 1-0 toen. En in de vijftiende minuut de gelijkmaker van de routinier van Arne Slot. 1 minuut voorrust, Benson. Dat was 2-1 voor Zwolle. Overigens, vlak daarvoor scoorde Gaurier. Werd buitenspel gegeven. Dat was het niet. Dus ook dat was weer een pechgeval voor Herakles. Ook dat zat weer niet mee. Toen was het dus rust met 2-1. Het werd heel snel 3-1 door een goal van Jesper Drost. En 3-2, uiteindelijk halverwege de tweede helft door Everton. En nu is Mokhtar aan het aanvallen. Mokhtar aan het aanvallen Daan Drost met een schot, Drost met een schot. En dat wordt dan gepakt nog door Pasveer. Herakles speelt inmiddels met drie verdedigers. Heeft Davidson naar de bank gezonden. Dat heeft Peter Bos gedaan. En daarvoor komt een middenvelder Schamp. Dus speelt Herakles echt alles of niets nu. We hebben nog twee minuten te gaan. En blessure tijd. Inderdaad, er wordt drie minuten doorgespeeld nog. De blessuretijd moet nog worden volgespeeld. En alles wat Heracles lief heeft, dat schreeuwt Heracles naar voren. Maar ja, het lukt maar niet. Het is zo'n frustrerende avond. Elke kans die Heracles uitspeelt, en dat zijn er nogal wat geweest hoor. Meer dan 10, heb ik er geteld. Meer dan 10, 100% kansen. Die worden allemaal gemist voor Diederik Boer, voor die keeper. Die er zelf heel veel heeft gehouden, maar ook heel veel schoten gingen naast of over... Het wilde maar niet lukken. Dit is een super frustrerende avond voor Heracles. En een droomavond voor Zwolle dat nu weer uitbreekt. Een countermogelijkheid weer via Mokhtar aan de rechterkant. Die komt daar Dorda daar tegen. Die glijdt uit. De weg. glijdt uit. En dit is een kans. En die wordt maar net naastgeschoten. Door Mokhtar de Vleugelspits. Een uitstekende mogelijkheid voor Peck Zwolle om te counteren... ...naar een beslissende 4-2-voorsprong. Het lukt net niet. En nog altijd is er een klein beetje, een heel klein beetje hoop voor Herakles om uh, opnieuw een halve finale te bereiken. Net als vorig jaar, toen uh, won Herakles, je weet het ongetwijfeld, nog in die halve finale van AZ. En bereikt het uiteindelijk de finale, waarin het wel kansloos was overigens. Weer een kans voor uh, Peck Zwolle, als die bal nog inblijft. Moktar uh, redt nog en houdt hem inderdaad uh, binnen. Dorda de linksbek van Heracles gaat erachteraan en bezorgt de bal bij de doelman, bij Pasveer. Hoe lang hebben we nog? Nog krap een minuut aan blessuretijd te verspelen. Een lange bal naar voren van Pasveer in de richting van, uh, wie is het? Van uh, Duarte. En die laat zich dan vallen omdat hij niet meer bij de bal kan. En de scheidsrechter trappen hier niet in. Duarte. Het zou wel eens kunnen. Een hele kleine kans dat Duarte zijn laatste wedstrijd speelt voor Heracles. Dan zou ver nog verkocht moeten worden aan Everton. Die transfer zou door moeten gaan. En dan zou Twente de blik moeten richten op Duarte waarvoor het al eerder belangstelling had. Dat is een kleine kans. Maar vooralsnog gaat voorzitter Jan Smit van Heracles ervan uit... dat er niets meer gebeurt met zijn selectie voordat de transferperiode sluit. Nog een seconde of twintig. En de supporters van uh, Pexwolle gaan allemaal staan. Zodat ik niks meer zie. Maar dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe voor de fans uit uh, Pexwolle. Die een historisch mooi... Nou ja, daar moet je altijd mee uitkijken met het woord historisch. Maar toch een uniek resultaat gaan boeken. Want in 77, dat was het bekerjaar voor Pexwolle. Dat was een finale plaats toen. En uh, die tijden kunnen zomaar terugkomen. Narsing nu uh, voor... Uh... Voor Pek Zwolle de invaller. Virgil Narsing die verveelt de goal. En dan is het afgelopen. Bosse fluit af. En Pek Zwolle staat in de halve finale. Door zeer verrassend de bekersensatie van het vorige seizoen Heracles uit te schakelen. Pek Zwolle dat al eerder won in uiterzijde van Roda, van RKC en van Goat Eagles. zit nu ook een keer thuis in de beker in deze kwartfinale. Het is niet te geloven als je Pek Zwolle lief hebt. Pek Zwolle, het is heuswaar, zit in de halve finale van het KNVW-bekertoernooi na een 3-2-zegen op Heracles. En zo zijn de eerste twee halve finalisten bekend van de KNVW-beker. Het zijn dus Peksvolle, de nummer 14 uit de Eredivisie, en AZ, de nummer 9 uit de Eredivisie, wat gisteren al won in Den Bosch met 5-0, waarover later nog meer de nasleep van die wedstrijd. Die er is, helaas. Uh, dan gaan we naar PSV tegen Feyenoord. Dat is de kraker uit deze uh, bekerronde. Zometeen vanaf kwart voor negen helemaal live. De nummer één tegen de nummer vijf uit de eredivisie. En die houdt van Ronald van der Geer zijn daar. En die de opstelling van PSV. Verrassingen? Nee, geen verrassingen. Zelfde opstelling als afgelopen weekend. PSV speelt dus met Waterman in het doel. Met achterin Hutchinson, De Rijk, Marcelo, Willems... Middenveld met Wijnaldum, Stroopman en Van Bommel. En voorin Lens Matas. Toch scoren voor PSV in de Beker. Maar ja, eh, twee doelpunten. Wat zegt dat? Eh, Mertens speelt eh, ook voorin. Dat zijn de elf van PSV. De titelhouder. Die hier in de kwartfinale zijn gekomen. door van drie amateurploegen te winnen: Achilles 29, EAC. En Rijnsburgse boys. En nu dus het grote Feyenoord op bezoek krijgt. En die hebben wel een verrassing. Ja, die hebben ook wel een, een aardige rij, ploeg afgewerkt inmiddels. Herenveen, Sergses en NEC. En nu dus tegen PSV. Ja, de verrassing is natuurlijk de naam van Sven van Beek straks in de basis bij Feyenoord als rechtsachter. 18 jaar, Hij heeft gisteren zijn handtekening gezet. onder een contract dat hem anderhalf jaar aan de club in Rotterdam bindt. Met weliswaar dan nog een optie. Maar hij vervangt de zieke Derel janmaat En dat is de enige verrassing bij Feyenoord. Mulder staat in de goal. Van Beek start als rechtsachter. En krijgt dus de voorkeur bijvoorbeeld boven Leerdam... die volgens Koeman alleen maar met Vitesse bezig is. En boven Mokoccio die wel weer bij de selectie zit. Verder de Vrij, Matthijs en Martins Indy. Het middenveld Immers, hij staat daar nu wel. Komende zondag niet, dan is hij geschorst. En zal hij vervangen worden door former Klaasie en Filena. En voorin Ashabar, net als tegen Twente aan de rechterkant. Pelle natuurlijk de spits en aan de linkerkant Boetjes. Wij zijn zometeen terug in Eindhoven voor een live verslag... van die wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB-beker. De overgang van Leroy Fer van Twente naar Everton... is definitief van de baan. Afgelopen maandag, gisteren dus nog maar... vertrok hij van FC Twente naar Liverpool... om dan een contract te zetten bij Everton... dat hem in de Premier League dus zou doen belanden. Maar dat gaat niet door. En de reden daarvan is nog wat onduidelijk. Het zou iets met geld te maken hebben, maar precies weten we het niet. We hopen dat later deze avond nog te kunnen achterhalen. We zoeken contact met zijn zaakwaarnemer... Janssen, maar die zal het ongetwijfeld heel druk hebben zo vlak voor de sluiting van de transferperiode. Dan Wielen nieuws: Frank Schleck is door het Luxemburgse antidopingcomité voor een jaar geschorst. Frank Schleck, du chef de la violation de l'article 21.1 rad, le règlement de Lucie, retenue à sa charge et prononce à son encontre la sanction. De suspension de 12 Dat zei Robert Schuller. Die zou ook wel eens Schuller kunnen heten. Want je weet het maar nooit met Luxemburgse namen. Hij sprak twaalf maanden schorsing uit. Dat was de voorzitter van het Luxemburgse antidopingcomité. goede goedenavond. Goedenavond. Als uh, de taalgebruik zou ik bijna denken te zeggen. Schuller. Ja, maar uh, nou ja, goed. Zou het nog kunnen. He? Het ging, het ging erom wat hij zei. En uh, wat ja. hij zei. Ik was dat bijna weer vergeten. Dat was uh, van een zaak die van de afgelopen Tour de France nog uh, stamde. Uh, Vanwege een vochtafdrijvend ja. middel. Waarom is die straf eigenlijk nu pas uitgesproken, zoveel later? Uh, ja, daar hebben ze zo verschrikkelijk lang over gedaan om uit te zoeken wat ze ermee moesten doen. En uh, die Schuller maakte in ieder geval wel duidelijk ook dat ze er behoorlijk mee gezeten hebben met uh, het uitspreken van een straf. Want uh, ja, hij prees ook met name uh, ja, de, de sportieve prestaties van uh, Frank Sleck. Het geeft maar even aan van, van op wat voor voetstuk, wat voor schild deze renner staat in Luxemburg. Maar uiteindelijk ja, konden ze niet anders, omdat uh, dat middel wel degelijk is aangetroffen. Maar werd. dat ze ermee in normaal zaten, is dat dan de reden dat het drie kwart jaar duurt? In zo'n klein uh, landje? Uh, ja, waar uiteindelijk. Het is? Effectief? Ja, ja het, het heeft erg lang geduurd en uh, het wordt met terugwerkende kracht, wordt die straf uiteindelijk uh, uitgesproken. Dus dat betekent gewoon dat hij in wezen geschorst is vanaf het moment dat die zaak tijdens de Tour de France bekend is geworden, 14 juli. En dat hij dus ook pas tot 14 juli uh, geschorst blijft en daarna weer mag fietsen. Nou dacht ik dat het zo was dat als je betrapt wordt en het wordt bewezen... dat je voor twee jaar wordt geschorst als wielrenner. Waarom is het nu één? Men heeft gewoon voor één jaar besloten, waarschijnlijk omdat men het idee heeft... dat het niet helemaal uh, ja, waterdicht is dat uh, Schlek ervan geweten heeft... dat hij iets uh, verbodens heeft uh, uitgehaald. Uh, Schlek zelf, hè, dat moet je even gewoon goed bedenken... die heeft vanaf het moment dat hij betrapt is, heeft hij geroepen... ik ben onschuldig, ik weet absoluut niet wat er in mijn lichaam is uh, terechtgekomen. Sterker, ik ben vergiftigd. Hè? Ja, die, die eerste twee reacties, dat zijn wel de normale reacties van renners die betrapt worden. Het feit dat hij roept dat hij vergiftigd is, dat, dat, was wel, dat ging wel heel erg ver. Maar ik heb ook het idee dat die Luxemburgse federatie... toch een uit, uiteindelijk uh, dat, dat beetje Salomons oordeel heeft uh, geveld... en bij zichzelf heeft gedacht van ja, we moeten hem straffen. Want het is nu helemaal zo volgens de dopingreglementen... als er verboden middelen in jouw uh, bloed of in jouw urine worden aangetroffen... ja, dan ben je uh, strafbaar... Maar dat ze de schuldvraag toch niet echt helemaal bij slek hebben willen leggen. En wat dat betreft een beetje hebben gemiddeld. En als we nou nog even het voordeel van de twijfel geven... wat moeilijk is in deze tijden bij het wielrennen. Hij is niet ja. rechtstreeks betrapt op het gebruik van doping. Het is een vochtafdrijvend middel. Wat denk ja, jij? Maar je kan het in dit geval mogelijk mascheren. zijn? Ja, maar, ja, precies. Maar... Ja, dat kan altijd. Maar kijk, uh, dat xipamide, hè, want dat is het uh, middel dat is aangetroffen... dat, dat kan uh, spierversterkende hormonen of een bloedtransfusie. Nou ja, dat is tegenwoordig heel actueel met alle verhalen over uh, Dr. Fuentes. Ja. Uh, dat zou dat kunnen maskeren. En uh, ja, wat dat betreft zijn die middelen altijd wel een soort indirecte aanwijzing... dat er mogelijk doping is gebruikt. Schlek heeft trouwens zelf ook gereageerd inmiddels. Die heeft uh, teleurgesteld gereageerd. Hij zegt ook de straf is veel te zwaar... En uh, hij, de, hij is in ieder geval blij dus dat die rechters in Luxemburg hebben ingezien dat het niet de bedoeling was om zijn prestaties te verbeteren. Dus in wezen zegt hij van ze bevestigen hiermee dat ik geen valspeler ben. Maar volgens de UCI regels moet ik wel gestraft worden. En daar staat niets in van dat hij in beroep wil gaan of iets dergelijks? Um, hij weet het nog niet. Hij uh, is een ploeg. Uh, Radiocheck heeft in ieder geval een persbericht uitgestuurd. Dat hebben we net binnengekregen. En daarin staat uh, dat men eerst dat hele vonnis eens dus even uh, ja, puntsgewijs wil doorlopen. En wil kijken van wat staat er nou precies in. En dan pas willen ze gaan bepalen wat er mee gaat gebeuren. Ze beraden zich op de toekomst. Zo klinkt dat zo mooi. En dat doen ze dan... Um hoezo moet je dat uitleggen, zeg maar dat steunen zij Frank Sleck en gaan ze zich gezamenlijk beraden op de toekomst... Of ze, of ze dus in beroep gaan tegen deze straf... of kan het ook nog zo zijn dat Frank Sleck wordt ontslagen... dan wel geschorst nog door zijn ploeg? Um, dat zou theoretisch zou dat mogelijk zijn... maar ik denk niet dat het de bedoeling is als je kijkt naar, die, uh, naar de uitspraak van die ploeg. Maar inderdaad, uh, Sleek zelf zal in beroep moeten gaan bij het kas... En de ploeg die zal zich beraden op de toekomst. Daar zou je inderdaad beide zaken uit kunnen lezen. Eén ding weet je trouwens zeker. De Tour, want daar hebben we het nog niet over gehad. Die uh, eind juni begint. Die zal hij dus in elk geval niet rijden. Want hij is tot 14 juli geschorst. Uh, de voorjaarsklassiekers. En dan met name de Waalse klassiekers waar hij iets te zoeken heeft. Die rijdt hij ook niet. Dus het betekent wel dat hij wel degelijk echt gestraft is. Voor uh, datgene wat hij gedaan heeft. Ja, 2013 kan hij zo'n beetje doorstrepen. Dus in zijn in zijn agenda. Ja. Gio Lippens, dank wel. We gaan terug naar het voetbal. Het loopt tegen kwart voor negen. In Eindhoven gaat PSV spelen tegen Feyenoord. Normaal gesproken, en en Ronald, vraag je dan... wie is de favoriet? En dan zeg je daarbij, nou PSV speelt thuis... en staat eerst in de eredivisie. Dus PSV zal wel de favoriet zijn. Maar ik durf daar niks meer over te zeggen... na de eerste twee speelrondes na de winter. Jullie wel? Uh, nee. <laughs> <laughs> ik ben niet mee. Ja, als ik kijk naar de instelling... En de uitgangspositie, ik denk dat Feyenoord veel meer op die beker aast dan PSV. Natuurlijk wil je graag die beker winnen als PSV zijnde. Maar die hebben maar één ding echt dit seizoen in het hoofd. En dat is landskampioen worden. En Feyenoord heeft dat veel minder. En een echt mooie grote prijs waarmee je op de Colsing kunt gaan staan. Dat is toch ook de KVB-beker voor Feyenoord. Dus wat dat betreft zou je zeggen uh, staat Feyenoord uh, misschien iets meer met een uh, gestrekt been uh, te voetballen. Om het zomaar te noemen. Meer inzet maar ik kan me dat niet voorstellen. Uh, wat het publiek betreft dat valt ook hier bitter tegen. Uh, Zo'n 16.000 mensen in een stadion waar 35.000 in kunnen. Dat zegt ook wel weer iets over de interesse in de KVB. Beker, die blijft toch heel klein als je ook al ziet eerder op de avond. Met Pekswolle, uh, waar toch er ook de tribunes uh, en daar gaan er heel wat minder in, niet helemaal uitverkocht zijn. Ik begrijp dat niet goed. Maar ja, dat zal uh, te maken hebben met het gevoel dat het leeft over bekervoetbal. Wij zenden het uh, mooi uit. Uh, maar voor de rest uh, is er toch erg weinig uh, aandacht aan, om het zo maar te zeggen. En dat uh, speelt mee. De beide ploegen staan klaar. PSV, we hebben ze het al gezegd. Hetzelfde als afgelopen zondag. En Feyenoord, uh, ja, daar hebben we ook al genoeg over gezegd. Dus de wedstrijd kan met ons meteen beginnen. Sven van Beek, ik heb er even een knuffeltje van uh, Ashabar. Twee generatiegenoten natuurlijk. Net als is onderdeel uitmakend van een, een gouden lichting. Zo lijkt het bij Feyenoord. Drie van dit soort jongelingen. In de basis zelf bij Ronald Koeman tegen PSV. Als je al van een favoriet mag spreken. Dan zou je zeggen dat PSV licht favoriet is. Het is wel tekenend dat PSV in elk geval met de sterkste elf speelt. Hoewel coach Dick Advocaat het gisteren nog even had over. Ja die beker leuk. Maar het is en blijft een troostprijs. Nou ja zo ziet Feyenoord dat het in elk geval niet. Feyenoord dat de bal heeft via aanvoerder Stefan de Vrij. En Filena voor het eerst heeft. Vrijgespeeld in de middencirkel. Het kan naar Martensindie. Het zou ook naar Boetius kunnen. Het gaat naar allebei. En de eerste overtreding lijkt mij van Lens. Maar het mag door. Van scheidsrechter Blom. Die hadden we nog niet genoemd. En de opening is goed op Asjabar, Rechterkant. Asjebar voor Feyenoord uh, gaat langs Willems. Dat doet hij knap. Uh, vindt dan een volgende tegenstander in Mertens. Tegenover zich. Nog altijd balbezit voor die jonge Asjebar. En dan gaat de bal even terug. Goed gedaan is dat van uh, Klaasie. Uh, als ik dat goed zie. Ja, Klaasie. En dan uh, loopt hij de bal wel over de afgeleide. Ging er goed langs aan de buitenkant. Maar kan de bal niet voor de achterlijn binnenhouden. En dus is het eerste balbezit voor Erwin Mulder. Op de bank zit de andere keeper, de reservekeeper. Of bij Erwin Mulder, ik moet natuurlijk zeggen Boy Waterman. Want bij PSV zit uh, Titon gewoon op de bank. Er ja, was even sprake van dat hij naar Sevilla zou gaan. Omdat Sevilla de keeper kwijtraakte uh, aan Real Madrid. Maar Sevilla heeft een andere keeper gekocht. En dus niet gekozen voor Titon. Vandaar dat de pool gewoon op de bank zit bij PSV. Lobbe bezit voor PSV. Willems tikt hem eventjes naar Marcelo. Een van de twee centrale verdedigers. Die andere is de Rijk. Die zijn plekje weer terug heeft. Tegen Zwolle stond daar nog Zanga. Zoals die zelf graag genoemd wil worden. Matthias Jurgensen. Maar die is toch weer door het ijs. En. En de Rijk speelt daar nu. Komt medaal enige regelmaat in deze wedstrijd. Ze nou op ploegenoot. Lex Immers tegen. Het was net aardig om te zien dat die twee even knuffelend in de gang stonden. Voordat ze dan uiteindelijk het veld hier in Eindhoven mochten betreden. PSV probeert te openen aan de rechterkant. Bal is hard maar vooral onzuiver. En dus mag Bruno Martens in die halverwege de helft van Feyenoord aan de linkerkant gaan ingooien. Matthijs staat vast bij Matthijs. Dat gaat heel eventjes kort naar Pelle. En vervolgens wordt Filena gevonden. Die zich ook weer vastloopt op een aantal PSV'ers. PSV Meteen de eerste grote kans. Daar komt de eerste grote kans. Maar Martens Indy glijdt de bal weg voordat Wijnaldem, ex-Feyenoord, de bal in het doel kan schieten. Dat was echt een grote kans. Maar Wijnaldum uh, was een beetje langzaam wat dat betreft met schieten. En een uitstekende ingreep van Martens die ervoor zorgt dat uh, het nog altijd 0-0 staat. Want dan... Het was een echte goede mogelijkheid voor, fijn, voor PSV. De hoekschop levert niets op omdat Martins die de bal weer wegkomt. Wordt wel opgevangen door Hutchinson. Bal naar Mertens. Mertens met een beweging waarmee die Martins Indy het bos in wil sturen. Maar die heeft helemaal gezien in een boswandeling. Dus pakt hem de bal af. En ja, het is een aardige bal op Atjabar. Die kan verlengen op Filena. Die wil dan vervolgens vanaf de middenlijn weer verlengen op uh, Pelle. Maar dan blijft het bij willen en niet kunnen. Want die bal is te hard. Waterman is uiteindelijk het eindstation van deze uitbraakpoging van Feyenoord en dan heeft Marcelo de bal en doet Feyenoord wat Koeman graag ziet druk zetten op die laatste lijn ...hoog druk zetten op het veld, zodat uh, eigenlijk de laatste lijn van PSV gedwongen is om de lange bal te spelen. Voetbalt zich nu via Van Bommel wel onder die druk uit. Sterker nog, Willems is uh, aanspeelbaar, halverwege de helft van Feyenoord... ...maar moet onder druk van uh, Asjabar weer terug naar de laatste lijn. zal uh, veel te zien zijn van, vanavond. De Rijk en uh, Marcelo in balbezit. Uiteindelijk kan uh, Van Bommel de bal even beroeren, maar gaat het naar De Rijk... ...ja, die zal dan wat stappen voorwaarts moeten maken. De eerste vier minuten zitten er bijna op. De genoemde kans van Wijnaldem is de grootste tot nu toe en balbezit voor Van Bommel. Van Bommel even naar Willems. Willems speelt de bal weer terug naar Van Bommel. En Van Bommel in de breedte helemaal naar de rechterkant naar Germain Lens. Lens trekt naar binnen halverwege de helft van Feyenoord. Trekt helemaal door. Maar hij kreeg de bal niet bij Matas. En dan kan Immers overnemen. Kijken wat Immers ermee doet. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar Martens Indy. Veel overgesproken. Een akkefietje op de training met Pelle. En dat liep bijna uit de hand. Waarde niet dat Vilena ertussen zat. Nu wordt de bal overgenomen. ...door Hutchinson en die wordt ook meteen tegen de vlakte gewerkt door Boetius. Maar om dat verhaal Martens Indy en Pelle nog even af te maken... ...het uh, zag er uh, ernstig uit, maar het is uh, uiteindelijk gesust. En Ronald Koeman zou Ronald Koeman niet zijn... ...als hij daar even goed over gesproken heeft met beide heren. En uh, ik zag net een inworp, die ging van Martens Indy naar Pelle. Uh, goed, nu is het balbezit voor PSV, balbezit voor Willems. Die levert hem bijna in, in tweede instantie helemaal. En dan kan hij immers er vandoor. Immers met de bal aan de voet richting Marcelo. Immers nog altijd, Asjebar aan de rechterkant. Die bal is te hard, Immers. Ja, die bal is te hard. Dit was een uh, mogelijkheid voor uh, Feyenoord. Een, uh, het veroveren van de bal. Eigenlijk een beetje laksheid bij uh, PSV. Dan kan Immers met uh, grote stappen voorwaarts richting het strafstopgebied. Heeft hij eigenlijk alleen Marcelo nog voor zich. Ja, Asjebar loopt dan wel mee aan de rechterkant. Maar uiteindelijk is die bal wat onzorgvuldig. Asjebar zakt dan ook nog door zijn hoeven. En dan ziet het er allemaal wat ongelukkig uit. Het balverlies dus bij Willems. Maar niet optimaal geprofiteerd door Feyenoord. Met name omdat het ...onzoekvuldig is bij Immers. En ook omdat Asjebaar er misschien niet helemaal lekker voor stond. Nou, daar hebben we dreiging gehad aan beide kanten. Vijf minuten gespeeld, 0-0. En Willems, die dus net de bal verloor... ...heeft hem nu namens PSV. Ja, dat is een beste mogelijkheid hoor, 3 tegen 2. Maar goed, het is nog altijd 0-0 na vijf minuten spelen... ...met balbezit voor Marcelo. Marcelo, meter of vijf voor de middenlijn. ...aan de linkerkant van het veld. Gaat in de diepte op zoek naar Lens. Bal is te hard. Komt simpel bij Erwin Mulder uit... ...die hem oppakt en om zich heen kijkt wie loopt er vrij ja, ik hoef hem niet te hebben, want Lens staat bij mij in de buurt. Doe het maar naar de vrij. De aanvoerder van Feyenoord heeft de bal. Gaat uh, lopen met de bal. Is nu halverwege zijn eigen helft. Hij gaat richting de middellijn. Speelt de bal over de middellijn in de voeten van Pelle. Pelle goed meteen doorgegeven naar Atjabar. Atjabar probeert aan de rechterkant uh, uh, van Beek te vinden. Maar die uh, wordt opgevangen en dan gaat de bal over de achterlijn. Het fijne publiek flink meegereisd. Want het uh, uitvak zit helemaal stampen, stampvol. Wilde hiervoor een vrije trap, kreeg uh, Van Beek niet. En uh, dus gaat het spel verder met balbezit voor PSV. Ronald Koeman zei voorafgaand aan de wedstrijd nog, ja we zullen nu met Van Beek op die positie in plaats van Jan Maat wat minder druk naar voren hebben. Dat vind ik helemaal niet zo erg in dit soort wedstrijden. Laten we maar geconcentreerd blijven in onze positie. Maar Van Beek, het heeft vijf minuten geduurd, maar hij meldt zich dan toch voor de eerste keer in aanvallend opzicht namens Feyenoord Hutchinson. Dat is de rechtsback van PSV, wordt opgejaagd door Boratius, moet daarom terug naar de laatste lijn, naar Marcelo, Marcelo naar De Rijk. En dan uh, vervolgens kan de bal via Marcelo weer naar Strootman. Nou lijkt het erop alsof Marcelo met een rouwband speelt. Ik heb geen idee waarom dat is. Ik wel. Hij is de enige van PSV. U gaat zo van Andy Houtkamp horen waarom. Als uh, Willems wat te druk naar voren heeft. Sterker nog, Willems komt het straks op het gebied van Feyenoord. inleg breed. Daar is Mertens. En het schot in de handen van Erwin Mulder. En zo heeft PSV kans 2 te pakken. En ging het eigenlijk vrij eenvoudig door de verdediging van Feyenoord heen. Met Willems vanaf die linkerkant. En dan uiteindelijk dus het terugleggen op Mertens in de handen van Erwin Mulder. Het blijft 0-0 na 7 minuten. We hebben natuurlijk die cliffhanger nog. En dat is die rouwband van Marcelo. Ja, de ramp in Brazilië in de discotheek met 233 doden. Uh, uit eerbied voor de nabestaanden speelt Marcelo, uh, neem ik aan tenminste, met een rouwband. En uh, ja, dat hebben we ook gezien met Eltidor uh, toen. ...die schietpartij was op een Amerikaanse school. Ik vind het uitstekend dat er op die manier een beetje aandacht uh, wordt besteed aan dat soort... ...en nagedacht wordt over dat soort rampen. Goed, balbezit voor Feyenoord. Aan de linkerkant is het uh, Boetjes die de bal heeft. Uh, heeft Lens tegenover zich. Speelt de bal even terug op Vilena. Vilena in de voeten van Pelle. Pelle krijgt hem in eerste instantie niet onder controle. In tweede instantie wel. Zit tussen twee drie man in. En komt daar nog uit ook. Maar dan gaat de bal via Stroopman over de zijlijn. Stroopman die zich weer even ouderwets uh, druk maakt... Uh, die zou zich iets meer met voetballen bezig moeten houden. Want ook nu stond hij weer tegen zijn ploeggenoten. Van, hey, hoe kan dat nou toch dat die man zo lang in balbezit blijft. Nou, balbezit is in ieder geval voor Feyenoord. Voor Boetius. Die krijgt een klein duwtje van Hutchinson. Een vrije trap voor Feyenoord. Feyenoord gaat die trap nemen. Via Klaas die doet dat snel. Doet dat achterwaarts richting Matthijssen. En De Vrij in de achtste minuut van de wedstrijd. Gaat De Vrij maar weer eens het middenveld in. Weet dat Van Beek aan de rechterkant inmiddels heeft geroepen. Ik durf die bal wel aan. Nou, speelt hem keurig. Maar Atjebar, daar zou je een actie van verwachten. meer. dat is geen echte rechtsbuiten. Er wordt nu een driehoekje afgewerkt tussen Atjebar, van Beek en Immers. En Feyenoord houdt daar maar gewoon de bal. Nu Atjebar wel met een aardige actie. En een overtreding op hem gemaakt door Mark van Bommel. Dat betekent dat er een vrije trap voor Feyenoord volgt. Precies halverwege de helft van PSV. Namens Feyenoord aan de rechterkant. Waar Filena zich voor zal melden. Vervolgens zullen de centrale verdedigers Matthijs en de Vrij zich weer melden in de buurt van Waterman. En zou er iets gevaarlijks uit kunnen ontstaan. Twee keer PSV PSV twee keer dus in de reactie. Grappig genoeg in een thuiswedstrijd van de Eindhovenaren. Nu PSV verdedigend en Feyenoord aanvallend. Met de vrije trap vanaf de rechterkant. Daar komt die bal. De lange mensen mee naar voren, de koppers. De bal gaat richting de Vrij. Kan die koppen? Nee. Want Marcelo zit er met de kruin aan. En dus de eerste hoekschop van de wedstrijd voor Feyenoord. Omdat de bal over de achterlijn gaat. Hoekschop vanaf de linkerkant. Jordi Klaas gaat zich daarvoor melden. Eens kijken of hij een aardige bal voor het doel kan krijgen... Tegenwoordig zie je heel vaak dat die ballen te laag zijn en heel makkelijk weggekoppeld worden. Maar zo gauw ze voor het doel komen met een man als Pelle, die toch er ook aardig kan koppen, moet dat toch iets kunnen opleveren. De Vrij ook voor het doel. In de buurt van de keeper. Trekt nu u weg. Daar komt die bal richting de tweede paal. Bijna de vrije met heel veel moeite Waterman. bal wordt weg doorgekopt door Hutchinson. En dan opgevangen door Martens Indy, wilde ik zeggen. Maar die wordt afgetroefd door Lens. En dan een overtreding. Want in de val trok Martens Indy ook nog even aan Lens. Lens die niet meer in balbezit kwam. En dus geeft Kevin Blom een vrije trap aan PSV. We nou, Eerst even het voordeel afwachten. Want Lens leek er toch nog doorheen te kunnen. En ook van die bal nog kwijt te kunnen. Hij keek dus even Blom of PSV voordeel haalde uit die actie. Toen dat niet zo was, uiteindelijk toch nog de bestraffing voor Bruno Martins Die vrije trap die toegekend is door Van Bommel... inmiddels geprobeerd te crossen vanaf de rechter naar de linkerkant. Maar Van Beek zit daar goed tussen. werdens dus even onschadelijk gemaakt. Asjabard stuurt vervolgens immers de diepte in aan de rechterkant. Moet het dan afdoen met Marcelo. Kiest in één keer voor een voorzet. Ja, die gaat aan Pelle voorbij. Die daar rond de penalty stip stond samen met de rijke Pelle leek toch iets eerder bij die bal te zijn we waren het niet dat die paas van Immers, die goed was overigens wel, net iets te hard was voor uh, Pelle. Waardoor de bal en alles en iedereen voorbij gaat er nog wel een er aan heeft gezeten. Waardoor Feyenoord nu aan de linkerkant mag ingooien. Doet dat op Pelle. Pelle komt de bal goed naar Boetjes Boetjes schiet in de handen van uh, keeper Waterman. Geen moeilijk schot, maar toch, het is weer even de druk van Feyenoord richting het doel van PSV. Waterman die de bal even bij zich houdt. En ook de advocaat die wij op de schermen hier zien, aan de zijkant, geeft aan... jullie moeten er beter op zitten op die aanvallers van Feyenoord. Want die krijgen te veel... Uh, gelegenheid om de bal rond te pasen. Marcelo heeft de bal gepaasd op Van Bommel. Die meteen doorspeelt naar de rechterkant. Waar Hutchinson klaar staat om de bal in ontvangst te nemen. Feyenoord kruipt nu bij elkaar. Houdt de linies dus kort. Hutchinson weet het daarom niet. Moet terug naar de Rijk. Marcelo is dan de man in enige vrijheid. Zal zo bezoek krijgen van Immers. Dat moment is aanstaande. Immers kan stoppen. Want de bal is al bij Mertens. Aan de linkerkant. Halfweg de helft van Feyenoord. Atjebar en Van Beek zetten een blok. Terug naar Willems. En Wijnaldum. Wijnaldum weer terug naar Willems. Feyenoord jaagt wel. Maar PSV houdt toch de bal. Strootbal vervolgens met de bal naar Mertens. Mertens probeert met een aardige actie daar een Feyenoord. Filena te dollen. Maar daar zit Verbeek dan tussen. En via de vrij Mulder gezocht. Lange bal van Erwin Mulder. In de twaalfde minuut van de wedstrijd. Komt terecht op de voeten van Marcelo. Niet heel erg gelukkig aangenomen. Want immers is het. Die uiteindelijk het duel wint. En de bal bezit voor Feyenoord verzekerd. Atjebar draait. En draait goed. Want hij draait zichzelf vrij. speelt hem op Van Beek. Krijgt hem terug. En dan Atsjabar weer draaiend. En dan doet hij weer goed. Maar dan heeft hij geen goede paas. Zit Mertens ertussen. Maar hij is een goed werk van Van Beek. Uh, kan uh, immers niet aan de bal komen. Maar wel Klaas. Die probeert de bal in de diepte te spelen. Dat lukt niet omdat uh, de bal over de zijlijn gaat. En PSV mag gaan gooien. Uh, een aardige wedstrijd uh, tot nu toe. 12 minuten gespeeld. Een paar mogelijkheden en kansen. Met name voor PSV een paar goede. Maar het staat nog altijd 0-0. En balbezit is er voor Marcelo van PSV. Even nog over Asjabar, die aan de rechterkant speelt. Uh, Ruben Schaken wordt uh, verwacht komende zondag. Als Feyenoord speelt tegen Willem II. Daarmee uh, is uh, gegokt en heeft men verloren. Zo bevestigde Koeman gisteren tijdens de persconferentie. In die wedstrijd tegen Ajax. Misschien wel iets te vroeg begonnen na een uh, Lies blessure. Uh, Verhoek en Goossens zitten na blessures voor het eerst weer uh, op de bank. Dat zijn dus de vleugelmogelijkheden. Die er dus nog in deze wedstrijd zijn. Eventueel voor Ronald Koeman. Maar hij begint dus met de jonge Ashabar. Net als tegen FC Twente aan de rechterkant. Hele jonge vleugelspelers. Die er dus eigenlijk voor moeten zorgen dat Pelle vanaf de zijkant bediend wordt. Maar het gaat met name toch om Pelle vanaf achteruit te zoeken. En van daaruit gaan voetballen. Als Pelle tenminste in balbezit kan komen en bereikt kan worden. Nu zou dat aanstaande kunnen zijn. Zo'n moment. spelen 13 minuten als Mulder een doeltrap neemt. En Pelle inmiddels wel heeft staan wijzen. Maar de bal gaat naar de andere kant. Richting, eh, richting Immers. Immers, ja. Ja. Immers die kopt de bal en speelt hem op Bartje Maar goed gedaan. En Pelle ook heel goed gedaan. Want er komt Van Beek. En die denkt weet je wat ik probeer het is. Vanaf een of 25. <laughs> nou, hij zou ja, maar ik, weet je, ik vind dit toch leuk. Zo'n jonge jongen die ja, krijgt de mogelijkheid uit de lucht een volley. Bal gaat wel naast en over het doel. Maar dat, dan zit het hard op de goede plaats. Geen gezeur van bal eerst aannemen. Want misschien raak ik hem wel niet goed. En het is dan eerst de echte wedstrijd, grote wedstrijd... voor. Feyenoord 1. Uh, maar hij schoot de bal dus over. En ondertussen heeft PSV dus balbezit via Marcelo. Marcelo en Willems. Willems steekt de middenlijn over aan de linkerkant. Asjebaard dreigt te gaan stoorden. Gaat de bal gauw naar Marcelo. Nu gaat immers dreigen met stoorden. Probeert PSV te voetballen. Dat lukt tot nu toe met Wijnaldum. Aardige opening op Hutchinson. Nou moet Hutchinson wel heel hard lopen. Wil hij die bal nog net binnenhouden voor de achterlijn aan de rechterkant? Dat doet hij. Maar het is Die is bij hem op bezoek. Maar uh, Hutchinson heeft nog altijd het balbezit. Speelt hem daartussendoor. Tussen twee man door naar Strootman. Nog altijd snelle combinatie. En Strootman, het schot van Lenz op de vuisten van Mulder. En dan Mertens dus nog met de rebound. Met Van Beek zet hem voor. En dan glijdt iedereen mis. Gaat de bal voor langs. Dan gaat hij uiteindelijk over de achterlijn. En heeft er uh, toch een fijne orde aangezeten. Waardoor het een corner wordt voor PSV. PSV net iets gevaarlijker als het in de buurt is van het strafstopgebied van Feyenoord. Dit was een goede combinatie hoor. Waar Strootman en Lens een hoofdrol in spelen. Het schot van Lens uiteindelijk op de vuisten van Mulder. En de rebound voor Mertens gaat voorlangs onder meer aan Matas. Maar wordt wel aangeraakt door Martensini. Een corner is dus het gevolg. Met Mertens die helemaal overgekomen is vanaf de linkerkant. Om met rechts. Deze corner te gaan nemen. dan komt die bal. Richt die tweede paal. Die komt eruit. In ieder geval geen Mulder. De bal wordt er immers in twee keer gekomen. Maar niet echt lekker. Is het. Uh...